Vrachtwagenchauffeurs voeren in de ochtendspits actie tegen verdere liberalisering van het goederenvervoer. FNV-bondgenoten zegt dat door plannen van Brussel Nederlandse chauffeurs worden verdrongen door goedkope Oost-Europeanen. De chauffeurs willen vanochtend van Amersfoort via Papendrecht naar Zoetermeer rijden. Volgens de FNV is het niet de bedoeling om snelwegen te blokkeren.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 Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vorig jaar persbureau AP afgeluisterd. Twee maanden lang werden alle uitgaande gesprekken van zeker twintig nummers geregistreerd. AP spreekt van een grootschalige en ongekende actie. De Amerikaanse regering zegt niet te weten waarom het persbureau is afgeluisterd. Drie ruimtevaarders, onder wie de Canadese Bowie-vertolker Chris Hatfield zijn terug op aarde. Hun soyuz capsule landde vannacht zonder problemen in Kazachstan. Hetfield zat vijf maanden aan boord van het internationaal ruimtestation ISS. Gisteren verspreide hij een videoclip waarop hij in gewichtsloze toestand Space Oddity van David Bowie zingt. De opname, de eerste videoclip uit de ruimte, is op YouTube binnen 24 uur al 3 miljoen keer bekeken. Het weer nog vandaag op de meeste plaatsen droog. En vooral in het noorden eerst zon. Later van het zuiden uit van tijd tot tijd regent. Het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen... is een vrachtwagen wat lading verloren bij de Vlakentunnel. De weg is daarom tijdelijk helemaal dicht. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Het is dinsdag 14 mei. Goedemorgen. Staatssecretaris Wekers van Financiën zal vandaag met een heel goed verwier moeten komen... tegenover alle kritiek op zijn beleid. We kijken vooruit op het debat van vanavond met kamerleden van de PVV, GroenLinks en de ChristenUnie. En over het achterliggende probleem, het toeslagenstelsel in ons belastingssysteem... gaan we praten met hoogleraar Fiscale Economie, Leo Stevens. De laatste ontwikkelingen in de zoektocht naar de twee jongetjes... krijgt u van Bernard Jens van de Politie Utrecht... Het Amerikaanse ministerie van Justitie liet journalisten volgen. Wessel de Jong vertelt zo meer over het beleid van de regering Obama... dat niet altijd even netjes is. Ons vakantiegeld dat zijn we alweer aan het oppotten... en dat is nou net niet de bedoeling van premier Rutte. De nieuwe Dan Brown ligt vandaag in de winkel. Ja, die moeten we dan even gaan kopen. En Mark Robin Visser bespreekt de problemen van het internationaal wegtransport. Ja, want overal in Europa gaan duizenden vrachtwagenchauffeurs de weg op... om actie te voeren voor een betere verdeling van het werk. En dan krijgt u ook nog een Anouk update en ook nog haar muziek. Urts. From the outside. Clouds have taken all the light. I have no control. It seems my thoughts wander. Zes minuten over zes is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren? Het is vandaag de dag van de waarheid voor staatssecretaris Wekers van Financiën. Oppositiepartijen overwegen vandaag een motie van wantrouwen in te dienen tegen Wekers. Hij moet zich straks verantwoorden in de Tweede Kamer voor de fraude met toeslagen door Bulgaren. De oppositie kijkt dan op basis van zijn verhaal of Wekers de motie Wekers dan wordt ingediend. Verslag even rond vrezen. Ze zullen het uiteindelijk van het debat laten afhangen... of ze echt met die motie van wantrouwen... die dan het einde van de staatssecretaris betekent... of ze daarmee zullen komen. Maar je hoort uit kringen van CDA, SP, D66... in zekere zin en ook GroenLinks... dat ze het eigenlijk steeds meer gehad hebben met Wekers. En dan hebben ze het over een optelsom uh, die daartoe leidt... dat het vertrouwen in hem steeds meer begint te wankelen. Dus hij moet morgen dat debat wel heel erg goed doen. Hij mag zich helemaal geen fouten permitteren daar. Mm. Partij van de Arbeid en VVD staan nog achter de staatssecretaris... maar het is niet ondenkbaar dat hij opstapt... als het vertrouwen van de oppositie niet kan terugwinnen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vorig jaar... in het geheim maandenlang telefoongegevens verzameld... van journalisten van persbureau AP... Alle uitgaande gesprekken van zeker twintig nummers zijn geregistreerd. Volgens de hoofdredacteur van AP is niet verteld waarom justitie dat deed. Ook zijn ze pas afgelopen vrijdag geïnformeerd. Terwijl dat veel eerder had moeten gebeuren volgens de wet, zegt de hoofdredacteur. On friday we got a notice from the justice department that they had seized the records of 20 of our telephone lines, work and personal lines belonging to AP journalists. They haven't told us what they're looking for. De nor we lawyers is Amerikaanse regering zegt niet te weten waarom het persbureau is afgeluisterd. Heppie zelf denkt dat het iets te maken heeft met een onthulling over Al Qaeda. Vader van een Belgische jihadstrijder die zijn zoon in Syrië zocht, heeft hem gevonden. Maar hij moest onverrichte zaken terug naar België. Dimitri Bontink stond zelfs voor de deur van de kamer waar zijn zoon Jujun verbleef... maar hij mocht van de rebellen niet naar binnen, vertelde hij gisteravond. Men weigerde men om het toe te staan om mijn zoon te zien... Eh, om, omdat hij dan emotioneel zou worden en ik zou hem terug meenemen naar België... en men moelt dat juist niet. Volgens Bontink was de zoektocht erg zwaar. De leiders van de radicale groepering waar zijn zoon bij zit... dachten dat hij een spion was. Van de CIA weet ik dat ik voor de Amerikanen werkte, maar geloofde dus dat ik een vader was die op zoek was naar zijn zoon. Ik heb mij overal steeds moeten opnieuw bewijzen met uh, die foto's van mijn zoon. Alles moeten uitleggen dat de moeder Afrikaans, uh, van Afrikaanse herkomst is, want mijn zoon is dus een, een kleurling. Uh, dus het was zeer moeilijk, het uh, was ook zeer vermoeiend. Bonting geeft niet op en wil binnenkort weer naar Syrië afreizen om zijn zoon te zien.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 Ja, maar we hadden wel gedacht dat het zo'n beetje gebeurd was... en dat mensen zo langzamerhand wel weer een keer zin hebben misschien in de zon... of misschien weer eens wat leuke dingen willen kopen. Een derde van de Nederlanders zegt de vakantieplannen te hebben gewijzigd... of zelfs helemaal niet meer op vakantie te gaan... als gevolg van de economische malaise. Vanaf vandaag is hij wereldwijd te koop en ook in Nederland. Het nieuwe boek van Dan Brown met de titel Inferno... Drie Nederlandse vertalers hebben maandlang... in de kelder van de uitgeverij in Londen gewerkt... onder strenge veiligheidsmaatregelen. Elke dag werden ze begeleid door bewakers... die het manuscript uit een beveiligde kluis haalden... vertelt een van de vertalers. Tekenen en pasje uh, ophalen. En daarna moesten we een, door een zijdeur naar binnen naar beneden en daar werden we begroet door de bewakers. Ja. Het was een avontuur, eigenlijk net zo spannend... als de boeken van Dan Brown zelf. Mm -hmm. wow. Bewakers liepen de hele dag rond om alles in de gaten te houden... zodat er niets uit zou lekken. Straks uh, praten we in de uitzending uitgebreid met een van de vertalers. Dan we eerst blik in de kranten. Algemeen Dagblad opent ook met uh, Wekers. Wekers hoofd ligt op hakblok. Nog één krant voor een goede uitleg van de toeslagende fraude. Politieke carrière van Frans Wekers hangt volgens de AD... Aan eenzijdend raad. Ja. Het verhaal in het FD sluit aardig aan uh, op het verhaal... wat we zojuist brachten over het oppotten van het vakantiegeld. Um, FD schrijft, de Nederlandse bank benut vrijvallende pensioenpremies... voor een extra loonimpuls. Het is een advies van de Nederlandse bank... De um, kwakkelende Nederlandse economie zou een stevige impuls kunnen krijgen... als miljarden aan pensioenpremies worden teruggesluist naar werknemers... in de vorm van een hoger loon. Dat moeten ze dan niet gaan oppotten, zoals het vakantiegeld. Um, want hogere lonen zouden ertoe kunnen leiden dat particuliere consumptie flink toeneemt... terwijl het begrotingssaldo van de staat juist lager uitvalt. opening van de Volkskrant gaat over de hervorming van de jeugdzorg. Een regisseur in plaats van pillen is de kop over het verhaal. En medicijngebruik onder jongeren en kinderen moet omlaag gebracht worden. Dat moet dan door middel van hervorming inderdaad, van de jeugdzorg. Um... De opener van de Telegraaf gaat over uh, het verhaal van gisteren. Zeker kan vervolgen op het zorgverhaal van de Telegraaf, de krant uh, die het gisteren al bracht. Premie is 300 euro te hoog, want door slim declaratiegedrag en fraude in de zorg betaalt de Nederlandse consument jaarlijks enkele honderden euro's te veel aan zorgpremie. Gisteren onthulde deze krant dat de instellingen jaarlijks zeker 3 à 4 miljard euro te veel bij zorgverzekeraars declareren. En dat komt dus terecht op het bordje van de patiënt. En NRC Next komt nog terug oh, groot op de voorpagina op het verhaal van de minister van Onderwijs. Jet, Jet Bussen maken. En emancipatie natuurlijk, die oproep doet aan vrouwen om aan het werk te gaan. Voorop een vrouw met een megafoon. En zij roept heel hard: we doen ons best, Jet. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rentse en Marcel Ooster. What I McWenis hoor u bang on the piano. En op welke duur slaat de Mark-Robin Visser vanochtend? Mark-Robin, waar ben je? Ik, nou, ja joh, ik bedoel, ik ben, vlak, ik ben bij jullie om de hoek. Hadden jullie dit niet zelf kunnen doen? Ik ben gewoon op het Mediapark in, uh, in nee. Hilversum. Oh, echt? echt? Nee, hè? Nee. Nee, maar ik ben ook wel blij dat ik het mag doen, want het is toch heel grappig. Ik heb net een, een, een kalender gekregen met foto's. Dit is een truckerskalender, uh, het is zwart-wit, zwart-wit foto's. En uh, het is heel anders dan je zou denken als je het woord truckerskalender hoort. Dan heeft toch iedereen wel een bepaald beeld. Maar het is dan toch net anders. Ik zie bijvoorbeeld op de voorpagina, toch ook wel een beetje een suggestieve foto van uh, drie uh, dames uh, in een vrachtwagen. Kan je zien, twee op een bedje en die zijn dan met uh, papieren tissues in de weer. Maar wat ze nou precies aan het doen zijn, dat weet ik eigenlijk niet. En dan ga ik even naar de eerste. Dan zien we hier een zoenend stelletje voor een vrachtwagen. En iemand wijst op... Er zit een, is dat een, er zit een babytje tussen. Oh, ah, een baby. Ingrid Perres, goedemorgen. Goeiemorgen. Zojuist uitgewerkt. Ja. Op Radio 3, presentator. Ja, klopt. En deze kalender, die, dat is een idee van jullie? Ja, dat is een, uh, eigenlijk een idee. Uh, het is eigenlijk uit een grapje ontstaan. En hij ligt er nu gewoon echt. Jullie mikken, jij mikken met je programma ook echt op truckers, hè? Uh, ja, onze luisteraars bestaan voor een groot deel. Uitdrukkers. Ja. En er is ooit een keer een discussie ontstaan over de arbeidsvoorwaarden en dat soort zaken. En daar hebben we heel erg mooi op ingespeeld ja. en uh, gevraagd van wat kunnen wij doen. En op deze manier hebben we gewoon onze waardering ja. meegegeven aan truckrijdend Nederland. In die mooie kalender. En, maar dat is niet het enige, want je hebt vanmorgen uh, ook al bekendgemaakt bij jou... dat er vandaag actie gevoerd wordt. Niet alleen in Nederland overigens, maar in heel Europa... gaan uh, truckers, vrachtwagenchauffeurs actie voeren voor uh, hun werkomstandigheden. Omdat die nogal onder druk staan. Hè? En jij had een primeur in je programma. Matanja Joy Bradley, die heeft vandaag een uh, prachtig nieuw truckerslied geschreven. Uh, ja, en, uh, ja, Henk Weigert... Eat your hard out, zeg maar. Ga jij uh, Henk Wijngaard van de troon stoten met jouw nieuwe truckersnummer? Ik weet niet. Misschien een gedeelde plaats. Ik, ik denk ik dat je wel dan... van goede huizen moet komen. Nee, dat, ja. ja, dat gaat er lukken. Bij deze? Ja, en het is in het Engels, hè? Het is in het Engels, ja. Zullen we maar gewoon het nummer laten horen, hoe het klinkt? Ja, lijkt me goed, plan. Dan weten die paar vrachtwagenchauffeurs die niet naar drie luisteren... maar wel naar Radio 1 ook, hoe uh. het... Precies. Precies. Uh, het klinkt helemaal geweldig. Ik zou zeggen, uh, maar Tanja uh, ga je gang. Out in the dark When you're riding in your truck And your thoughts blend with the lights And the road takes your mind Controls your mind Six times a steep I'm back home again I'm going back home again I'm the queen of the highway Queen of the highway Queen of the highway I got Billy Boy, Earl, Ronnie and Bob woods and my sugar, daddy, on that too But look at that hunk on the page of March You got me pumping up all my fuel Pumping up all my Joy Bradley hoort u live, speelde ze bij Marco Bivvisser... een nieuwe truckerslied, Queen of the Highway... speciaal voor de actie van de truckers vandaag. Tien minuten voor half zeven is het. Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een paar duizend leerkrachten hebben gisteravond op het Syntagma-plein in Athene... is dat geprotesteerd tegen nieuwe bezuinigingen in het onderwijs... en tegen een noodmaatregel van de regering... die hen verbiedt om vanaf aanstaande vrijdag te gaan staken... de dag dat in Griekenland de eindexamens beginnen. Ik maak per maand. Ik ben, ik heb twee children Ik mijn service. Anywhere in Greece I'm required. We hebben het helemaal gehad, zegt Garis, een leraar op een middelbare school. De afgelopen jaren is ons loon omlaag gegaan. Ik verdien nu nog maar 800 euro per maand. En ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Het budget voor onze school is omlaag gegaan, zodat we niet genoeg geld hadden om stookolie te kopen om de elektriciteit te betalen en om materialen te kopen en nu hebben ze tien dagen geleden weer een nieuwe wet met bezuinigingen aangenomen Zo, less money less teachers in na klas daar staat in dat we twee uur langer moeten gaan werken dat we overgeplaatst kunnen worden naar elke school waar dan ook in griekenland en dat 10.000 Leerkrachten die een voorlopig contract hebben of een jaarcontract ontslagen zullen worden. Some point we moeten zeggen, het is vast gestopt. Voorbeeld, dit is de moment. Eén van die leerkrachten is Argyro en zij vertelt dat ze de afgelopen vier jaar op vier verschillende scholen in heel Griekenland heeft gewerkt. Here, so I've moved here this this year, last year on an island, the year before on another island. I don't have a place to live. Ik heb geen job. En ze zeggen dat dit wordt gegeven. Dus ik werken volgend jaar. En boos zijn ze ook over de mobilisatieorder die de regering heeft uitgevaardigd... terwijl een beslissing over een staking, aanstaande vrijdag, nog niet eens was genomen. Er was geen no plan voor een strijk tijdens de examen. Dat betekent dat uh, leraren die gaan staken... Gearresteerd kunnen worden, ontslagen kunnen worden. en zelfs in de gevangenis terecht kunnen komen. We kunnen niet strijken. All we lullen hard op. Dit is het. Een reportage van Corny Kezen. De leerkrachten zijn gedwongen aan het werk te gaan. Maar uit Solidariteit heeft de ambtenarenvakbond. inmiddels voor vandaag een 24-uur staking uitgeroepen. En dan fietsen door de tunnel van het Amsterdamse Rijksmuseum. Het kan weer. Hallo, tien jaar geleden kon je er nog doorheen. Nu weer een medaille als herinnering. U weet het nog? Ja, ik kan me nog herinneren dat ik hier doorheen gefietst ben. En komt u nou speciaal vandaag fietsen? Nou, ik moet eigenlijk linksaf, maar ik denk ik maak een ommetje door de fietsen nog. Om even het gevoel te krijgen. Ja, ik vind het heel mooi, heel bijzonder. Ik wist niet dat het open ging vandaag. De Fietsersbond heeft heel hard gestreden om de onderdoorgang onder het Rijksmuseum weer open te krijgen. Marjolein de Lange. En vandaag staan jullie hier dan, hè? Muntjes uit te delen, herdenkingsmuntjes. Herdenkingsmedailles. Oh. Ja, ja, ja, ja. Aan ja. een lintje. <laughs> ja, want we vinden het uh, wel een gedenkwaardige dag. Na negen jaar dicht en omfietsen. Maar kijk eens hoe prachtig die uh, breed die voetpaden zijn. 7,5 meter. Waar in Amsterdam hebben voetgangers dat, hè? Dan kunnen makkelijk die duizenden mensen kunnen daarover, hoor. Dat is geen enkel probleem. Ja, en ook dat fietspad. Vijf meter, dus totaal... Meer dan 20 meter ruimte naar nou, dat moet En als er een ongeluk gaat. gebeurt, voelt u zich dan niet toch een beetje schuldig dat u zo heeft zitten pushen? Nee, maar ongelukken kunnen altijd uh, gebeuren. Hè. Dus uh, als je dit gevaarlijk vindt, kun je wel zeggen dat uh, wandelen en fietsen in de hele stad gevaarlijk is. Ja. ja. Hm? Oh, dan moet u eens naar de Prins Hendrika gaan, waar de toeristen uit de bussen stappen. Daar moeten stewards aan te pas komen elke dag. Als dat al lukt, dan is dit een makkie. En ik zal je nog één ding vertellen. Ik ben internationaal fietsambassadeur en ik kan je vertellen dat de mensen in New York, zoals de burgemeester van New York, Bloomberg, die is, zou jaloers zijn als ze dit zo hebben. Met. met de mobieltjes als filmcamera in de hand gaan de mensen dan nu eindelijk weer, na al die jaren, fietsend onder het Rijksmuseum door. Gewoon met z'n allen vier dat je gewoon de mooiste fietspad van de wereld misschien wel hebt. Maar inderdaad, u zegt het is een toeristische attractie. Nou, inderdaad, ben ik met u eens. Want het is natuurlijk prachtig om daar onderdoor te lopen of te rijden. Ja. En uh, als er dan nog een straatmuzikant zit met die enorme akoestiek daar. Maar dat is tegelijkertijd natuurlijk ook het probleem. Ja, dus die te fietsen tevreden. dan al die wandelingen. Ja, ik zou twee, waarschijnlijk wel 300 plekken in de stad aanwijzen die voor voetgangers en ook toeristische voetgangers of. Uh, Lopende toeristen gevaarlijker zijn dan hier. Ja. dit is zo'n enorm brede, brede stoep. We zijn hier hoor. Ja. Dus uh, ruimteslot. Die mensen kunnen daar drie dikke de rij staan, is er nog niks aan de hand. Hoeveel seconden scheelt het nou het rondfietsen? Het zal misschien twee, na één minuut schelen. Ja, om, het gaat echt puur om, om: het is zo leuk en wij Amsterdammers oh, niet... hebben recht op onze eigen onderdoorgang. Ik vind het uh, cultureel erfrecht, erfgoed. Dit, die tunnel is bedoeld als entree van de stad, ook voor fietsers. Dus Dat moet zo blijven. En voorlopig blijft de doorgang voor fietsers 24 uur per dag open. Alleen als hij te druk wordt, dan worden de fietsers geweigerd. Hoorde verslaggever Colette van Nuenen. We gaan door naar Anouk. Twee keer heeft ze in Malmö gerepeteerd. En de vakjury deelde al meteen punten uit. Maar hoeveel eh, en aan wie blijft tot vanavond geheim? Volgens buitenlandse journalisten gaat Anouk flink scoren. Hoorde Martijn van der Zanden. Hier in het perscentrum is op het grote scherm de repetitie van gisteravond live te volgen. En dat doen dan ook heel wat journalisten uit verschillende landen. Ik ben from Sweden, Scotland Bloodet, Newspaper. I'm from Poland en veel van die journalisten kijken natuurlijk ook even naar het optreden van Anouk. En de meesten zijn erg enthousiast. Very good, very good. I'm impressed, really. Uitstekend, as you say in Dutch. Uh, she's one of my personal favorites, actually. So uh, I hope it will uh, go well for her. I think her song is really nice and uh, it's it's a fantastic song. It's uh, I love it, I really love it. Een fantastisch liedje dus. Maar onze Poolse journalist geeft wel toe dat hij aan birds moest wennen. At the beginning, I didn't like this song because it, I thought it was boring. But then you have to listen to it. En de Zweden vinden het ook een ander nummer dan normaal. Ja, yeah, ja, yeah, really different. Maar er speelt nog iets mee. Anouk heeft namelijk een Zweedse producer. Of course, the Swedes have written it, so I'm, I'm a bit proud as well. Uh, so uh, yeah, I like it. Toch hebben onze oosterburen de Duitsers dus nog wel een beetje hun twijfels. Today in the rehearsal, I thought, um, compared to the other songs, um, this was a little bit boring. Uh, I don't know, because maybe zijn two dark, dark colors. Dat was my, my my personal impression. Te saai en te somber vindt hij het dus. Ja, en dan is er ook nog wel iets met Anouk zelf. I think she's a little bit, I don't know, I wouldn't say arrogant, but she's a special person probably. Uh, and I knew this uh, from the beginning that she heel uh, she's very special and she didn't like interviews uh normally. <middels> Maar goed, laten we positief afsluiten. Wordt het vanavond de finale, ja of nee? I think you don't have to worry about the final at all. Yes, definitely. I will I think you will go through het NOS Radio 1 Journaal Sport. Het kampioensfeest van Paris Saint-Germain in Frankrijk is verstoord door hooligans. Meer dan 10.000 fans hadden zich verzameld bij Trocadero om de spelers van de ploeg te onthalen. Maar al snel werd het onrustig en braken de ongeregeldheden uit. Correspondent de rondlinker. Bij Trocadero hadden de spelers van Paris Saint-Germain op het podium moeten komen... en daar uh, genieten van een, uh, een bad van hun supporters. Ibrahimovic, Beckham, etc. Maar hun bus...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 Mensen die urenlang langs de scène hadden staan wachten... die wisten toen niet meer ja, wat ze moesten gaan doen. En dan, toen zijn er op verschillende plaatsen in de stad relletjes uitgebroken. Paris Saint-Germain werd zondag voor het eerst in 19 jaar kampioen van Frankrijk. Manchester City heeft trainer Roberto Mancini ontslagen. Dat was zondag na de verloren finale om de v Cup tegen Wigan Athletic al duidelijk. Gisteravond werd het ontslag nog formeel bevestigd door de club. Malaga-trainer Pellegrini wordt genoemd als opvolger. John Degenkolb heeft de Giro verlaten. De Duitse sprinter uit de Nederlandse ploeg, Archos simano voelt zich niet goed genoeg om de bergen over te fietsen. Vandaag staan de eerste bergetappes op het programma. Mooie dag misschien voor Robert Geesing, nummer drie in het algemeen klassement. Ploegleider Michiel Elijzen tempert de verwachtingen wel enigszins, want van aanvallen is vandaag nog geen sprake. Nou, ik denk dat dat te vroeg is. Ik, uh, wat ik net zeg, we moeten nog twee weken. Uh, we staan er heel goed voor. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als we dit uh, kunnen consolideren.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 Dennis Tarkiki Bertens heeft de tweede ronde bereikt van het graveltoernooi in Rome. Ze won in twee sets van Francesca Schiavone. Het werd 7-6 en 6-1. Italiaanse Schiavone won in 2010 nog Roland Carros. Straks na half zeven de Amerikaanse president Obama. De problemen stapelen zich op voor hem. Het is bepaald geen goede week. Verschillende schandalen achtervolgen de president. Blijf luisteren. Dit is Radio 1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 Vakantiegeld wordt in Nederland steeds vaker gebruikt om te sparen, blijkt uit een enquête van Q&A Research. Vorig jaar gaf 55% van de ondervraagden het vakantiegeld ook echt uit aan vakantie. En nu is dat 47%. Staatssecretaris Wekers moet vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over fraude met toeslagen. CDA, D66 en GroenLinks overwegen een motie van wantrouwen. Wekers zou niet alert genoeg op de fraude hebben gereageerd. Vrachtwagenchauffeurs voeren in de ochtendspits actie tegen verdere liberalisering van het goederenvervoer. Maar het is niet de bedoeling dat ze wegen gaan blokkeren. FNV-bondgenoten zegt dat door plannen van Brussel Nederlandse chauffeurs worden verdrongen door goedkope Oost-Europeanen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vorig jaar persbureau EP afgeluisterd. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. EP is woedend en spreekt van een grootschalige en ongekende actie. Het weer nog, de dag begint droog met in het noorden eerst nog wat zon. Vanuit het zuiden raakt het bewolkt. Dan gaat het regenen, het wordt 13 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De rest van de week blijft het wisselvallig. We zijn benieuwd hoe het is op de weg op dit moment. Jonse Hoka, goedemorgen. Goedemorgen Lara. De A58 richting Vlissingen is momenteel afgesloten bij de Vlakentunnel. Een vrachtwagen heeft daar een lading beton verloren. houdt u daar rekening met een omleiding over de M289. Fiets richting Amsterdam op de A7 richting Zaandam bij Purmerend Noord 2 kilometer. verderop 5 kilometer bij de afslag Wormen. Wormer op de A8 richting Amsterdam 2 kilometer voor Koenplein en op de A28 in de richting Utrecht, daar staat bij strand keer.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 Vanavond in Vroegevogels TV, spoorzoeken voor gevorderden. Nu, ook voor beginners. Is die duif nou opgegeten door een havik of een vos? En wat is dit voor spoor? Uh, van een spreegde muis. En die keutel daar? Die was van de cameraman. Vanavond in Vroegevogels TV, tien voor half acht bij de Vara op Nederland. <laughs> Simak bouwt en beheert ICT-oplossingen, ook voor uw branche. Simak, persoonlijk voor iedereen. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar een van de belangrijkste verhalen van vandaag. Ja, het politieke leven van staatssecretaris Van Zwekers van Financiën hangt aan een zijden draadje. oppositie heeft nog maar weinig vertrouwen in hem. Nou, de fraude met toeslagen door Bulgaren en Wekers aanpak van die fraude. En het is ook niet de eerste keer dat de staatssecretaris in opspraak is. Een reclamebord van 35 meter hoog. Een vriendendienst mogelijk gemaakt door Jos van Rij, toenmalig wethouder in Limburg... en door Piet van Pol, prominent vastgoedbaas in Limburg. Voorzitter, met dit soort sponsoren moet je oppassen. Ik had moeten doorvragen naar de wijze... waarop deze campagneuiting gefinancierd zou worden. En doordat ik dit heb nagelaten... kan ik nu niet op alle vragen ingaan die gerezen zijn. Dit laat ik niet meedoen met, met nu al over mensen spreken... terwijl het allemaal nog... Uh, voor mij is het nu al te vaag. Is. Laat de staatssecretaris maar uitleggen hoe het uh, precies zit. Uh, het gaat uh, niet alleen over wat u noemt, maar ook over uh, hoe zit het precies met... Uh... Het feit dat een belastingkantoor in Venlo zou moeten komen... in plaats van Rommond. Dat is echt een complottheorie. Ik doe mijn werk als staatssecretaris in Teger. Dat heb ik de afgelopen twee jaar laten zien. En dat zou ik de komende jaren ook laten zien. Oost-Europese bendes plegen op grote schaal... fraude met toeslagen en uitkeringen in Nederland. Het is schokkend. Dat is het, nou, het is toch dus ook dat schokkend, is schokkend dat u dat niet wist? Uh, ik word uh, niet van elke fraude op de hoogte gesteld. Uh, het is toch iets heel groot? Het gaat niet om zomaar uh, iets. 280 grote fraudezaken. Zijn verhaal rommelt gewoon een beetje. Wij willen graag weten als oppositie... wanneer wist hij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 Wij denken dat het dan in zijn belang is om snel een debat te houden. Maar nu het feit er helaas er niet ligt, moeten we het op 14 mei doen. Helaas heeft de staatssecretaris een lege briefje naar de Kamer gestuurd. Maar één ding kan ik u verzekeren, voorzitter, de staatssecretaris moet zich hier komen verantwoorden. En ik wil daar echt expliciet bij benadrukken dat dat moet gaan over wat de staatssecretaris al dan niet wist. En het beleid, dat komt later. De staatssecretaris hij kan twee weken uitstel vragen, maar die gaat zich hier verantwoorden. We hebben het volste vertrouwen in staatssecretaris Wekers. En ook in het feit dat hij met zijn aanpak... en met de brief die vrijdag uh, zal verschijnen... de Tweede Kamer van die aanpak weet te overtuigen. Morgen hebben we een debat met de staatssecretaris. Daar heeft de staatssecretaris de mogelijkheid om zich te verdedigen. Uh, om uit te leggen wat hij heeft gedaan aan de fraude. En pas daarna komt een uh, finaal oordeel. Maar het wordt wel een zwaar debat. Ja, want partijen, oppositiepartijen overwegen ook een motie van wantrouwen in te dienen. We spreken daar later deze uitzending over met Kamerleden van de PVV, van uh, GroenLinks en van de ChristenUnie. En over ons belastingssysteem en de gevoeligheid daarvan praten we ook nog. Het is pas dinsdag, maar uh, nu al lijkt dit uh, een hele slechte week voor president Obama te worden. In politieke opzicht dan, want de schandalen stapelen zich op. Zo heeft persbureau EP bekendgemaakt op grote schaal te zijn afgeluisterd. En er is nog veel meer aan de hand. Correspondent Wessel de Jong, laten we maar beginnen met EP. Hoe zit dat? Nou, dit schandaal, daarin speelt het ministerie van Justitie de hoofdrol. Die hebben het belangrijkste en grootste Amerikaanse persbureau, Associated Press, hebben ze echt op hele grote, brutale schaal, hebben ze dat uh, afgeluisterd. Meer dan honderd lijnen van, uh, van een groot aantal verslaggevers en redacteuren hebben ze afgeluisterd over een periode van twee maanden, zonder dat er ook maar iets van een rechter of een officier van justitie aan te pas is gekomen om daar toestemming voor te geven. Dus EP begrijpelijk, is furieus. En wat is de reden erachter, Wissel? Waarom hebben ze die journalisten zo gevolgd? Ja, dat zegt justitie er niet bij. Het heeft overigens wel EP zelf daarover op de hoogte gesteld... over die gang van zaken. Maar dus dan zonder verklaring. Nou, het gaat waarschijnlijk over een scoop van 7 mei van vorig jaar. EP bracht toen een verhaal over een vereidelde terroristische aanslag op een Amerikaans passagiersvliegtuig. Nou, dat is toen waarschijnlijk gelekt door de CIA. Obama is daar toen woedend over geweest. Uh, nou, dus ging justitie wat al te agressief aan de slag... om de onderste steen boven te krijgen. En dat krijgt Obama dus nu terug in zijn gezicht. En Dit verhaal gaat echt nog een hele stevige staart krijgen. Ja, Het is sowieso uh, niet zo'n beste week voor president Obama... Hè, van zijn... Tweede termijn. Nee. Um, want er is nog een ministerie buiten zijn boekje gegaan. Ik nee, vertel precies, dat wel. Precies. De, de, de, de IRS, de Internal Revenue Service, dus de Amerikaanse Belastingdienst, die blijkt tegenstanders van Obama te hebben uitgekozen voor een speciale behandeling. Nou, die Belastingdienst, die heeft de, de Tea Party, hè, dus de rechtervleugel van de Republikeinen en allerlei aanverwante gezelschappen, die hebben ze onderworpen aan speciale controles. Dus die controles, die zijn echt heel duidelijk politiek gemotiveerd geweest. En dat blijkt ook uit de stukken die boven water is gekomen. Daarin staat dat als je kritiek hebt op de regering... dan zullen we wel eens even kijken of het bij jullie ook allemaal wel zo lekker gaat. Nou, daarvan heeft Obama al gezegd dat dat totaal ontoelaatbaar is. Maar goed, dat maakt het natuurlijk toch niet minder pijnlijk. En dan speelt nog de kwestie Benghazi. Aanval uh, vorig jaar, 11 september. Amerikaanse ambassadeur kwam daarbij om het leven in Libië. Wat, waarom speelt dat nog? Ja, dat, dat blijft maar doorzeuren, die hele kwestie. Ook nu met weer hoorzittingen in het congres en zo. Nou ja, misschien gaat dat wel blijken dat dat de minst erge zaak is eigenlijk die nu speelt. Dat is toch voor een heel groot deel echt een politieke aanval tegen Obama. En er komen ook niet heel veel argumenten nu bij op dit moment. Maar uit al, die, uit al deze schandalen komt toch een president naar voren... die of geen probleem heeft om vals te spelen met justitie of met de Belastingdienst... of het is een president die die ministerie gewoon niet in de hand heeft. Nou, Beide is natuurlijk zeer schadelijk voor zijn imago. Maar het belangrijkste eigenlijk verveelt ze nog. Het gaat hem gewoon heel veel tijd kosten. Afleiden van de echte grote onderwerpen. En die tijd, die heeft hij gewoon niet. Dat zei correspondent Wessel de Jong vanuit Washington. Wessel, dank je wel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Syrische havenstad Tartus is misschien wel de enige plek in Syrië... waar nog nooit een demonstratie tegen de president is geweest. Langs de kust van de Middellandse Zee... is uh, steun voor de Syrische president op een vooroorlogsniveau. Hier wonen veel Alewieten namelijk. Islamitische stroming waar ook Assad toe behoort. Het is er rustig, maar de oorlog is in Tartus ook nooit ver weg. Merkte ook correspondent Sander van Horen. Verder bij de oorlog vandaan kom je denk ik niet in Syrië... De Middellandse Zee buldert het hier en niet de vliegtuigen, de tanks en de mortieren. De zon gaat onder achter een aantal schepen dat ligt te wachten voor de haven in Tartous. Op een pier van grote rotsblokken zit een jong stelletje. Er staat een waterpijp tussen ze in. Saudi-Arabië moet zich niet met ons land bemoeien. En de Verenigde Staten willen de president afzetten. Waarom eigenlijk? De mensen houden van hem. Wij willen Bashar al-Assad. En in de straten van Tartus is zijn portret overal aanwezig. Meer dan in Damaskus. Hier hangt het in winkels, staat het op achterruiten van auto's. Dit is de kuststrook waar veel Alewieten wonen. Het geloof dat ook de president aanhangt. Dit is de strook die hij zal verdedigen met hand en tand... mocht Damascus ooit vallen. Idyllies is het, op het clichématige af. Maar zelfs hier is de oorlog voelbaar. Ik verloor 90 van mijn omzet, zegt een handelaar in de haven... Grote delen van Syrië zijn inmiddels onbereikbaar... en handelsroutes naar bijvoorbeeld de golfstaten die zijn onbegaanbaar geworden. Veel van zijn collega-handelaren uit Aleppo... zijn inmiddels hier naartoe gevlucht, naar Tartus. En dat is nog een andere manier waarop je merkt... dat hier toch wel degelijk wat aan de hand is. En er is nog iets opvallend. Overal hangen verse portretten op straat. Soldaten uit Tartus die gesneuveld zijn... Tartus levert in verhouding veel soldaten en dus sterven er ook veel. Ahmed stierf 23 dagen geleden in Dera tegen de grens met Jordanië aan, zegt zijn weduwe. Hij ging om zijn land te verdedigen. Hij ging pas vier maanden geleden bij het leger. Ik was niet bang. Ik zei, ga, zet hem op. En natuurlijk ben ik nu verdrietig. Maar hij is gegaan en hij heeft vrede met zijn lot. We willen dit niet. We willen alleen maar vrede. 1700 doden zijn er inmiddels begraven in Tartous. Van het ziekenhuis krijgen we te horen dat er morgen opnieuw drie begrafenissen zijn. Rapportage gemaakt door Sander van Hoorn, onze correspondent. Hij was in de Syrische havenstad Tartus aan de Middellandse Zee. Het is uh, kwart voor zeven inmiddels. We gaan er eventjes naar. Mark Robin Visser stond vanochtend nog tussen de vrouwen. Maar dat is inmiddels volgens mij ja? veranderd, Mark Robin. Ja, daar heb ik korte metten mee gemaakt. <laughs> <laughs> zeg, Afgelopen ik Afgelopen nou. niet. Uh, jullie kunnen niet naar buiten kijken natuurlijk, maar ik ben op het Mediapark. Ik sta hier uh, zo'n beetje vlak bij jullie voor de deur. Ja. En er staan hier allemaal vrachtwagens. Uh, dat zien we hier toch niet vaak. Je hebt natuurlijk wel de auto's van, uh, van de omroepen hier. En er zitten ook wel vrachtwagens bij. Maar er staan nu echte vrachtwagens met grote, uh, grote uh, dingen. Ja, hoe heet het? Uh, trailers erachteraan en ja, zo. Trailers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik moet even in het jargon komen. Ja, nee, prima. Nee, dat zijn trailers die erachter hangen. Want ik hoorde vanmorgen al op Radio 3 ze over truckers. Maar niet iedereen houdt van dat woord, hè? Nee, klopt. U bent Wij Van chauffeurs, beroepschauffeurs. Beroepschauffeurs. Ja, dat is het nou eenmaal. Dus en, en wat hier staat, het is een trekker met oplegger ja. En daarachter staan er een paar bulkwagens. Bulkwagens? bulkwagens. Dat ga ik die, ook onthouden. Dan dat moet je even die jongens vragen. <laughs> daar even kijken, daar staan ze. Van oh, wie is die bulkwagen? Want niet, eh, niet allemaal tegelijk. Ter, en jullie kregen ook vanochtend al van Radio 3 eh, gehaktstaven. Ja, inderdaad. Dat is ook zo cliché, hè? Ja, ja. Is... Eet u veel redelijk, gehaktstaven? Eh, redelijk, redelijk. Echt waar? Te veel, te veel. Ik kan me niet heugen wanneer ik zelf voor het laatst een gehaktstaven heb gehad. Ja, hij doet het hoor. <laughs> ik, uh, ik niet. <laughs> niet zo goed. Uh, dit geluid. Jawel. Ja, je hoort het. Uh, volgens mij is de actie begonnen vandaag, uh, 14 mei. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen in Europa gaan uh, chauffeurs de weg op, zou ik bijna willen zeggen. Ja, inderdaad. In, in, in, het is de bedoeling dat in heel Europa op dit uh, vandaag dus actie gevoerd gaat worden. Ja. Dus, uh, om dus zeg maar dus de uitbuiting en de, de moderne slavernij uit te bornen uit het uh, beroepsgoederenvervoer. We weten allemaal al dat er in het vervoer van alles aan de hand is. Hè? Ook in de, de binnenscheepvaart, maar ook op de weg, is er sprake van prijsdumping. En die markt die wordt steeds vrijer. En daar zijn jullie eigenlijk tegen? Nou, nee, we zijn er niet tegen dat er dus een vrije markt is... maar we zijn er dus tegen dat er geen eerlijk speelveld is. Dat er dus, zeg maar, dus, dat er dus, zeg maar wordt gesjoemeld wordt met, eh, met betalingen. Dus de moderne slaverij in, in de nieuwste vorm... die dus, zeg maar, de werkgevers... en dus de, ook de opdrachtgevers... He, want het zijn niet alleen de werkgevers... maar ook de bedrijven die dus, zeg maar, daaraan meewerken. Parijsdumping... Prijsdumping. Prijsdumping. Cabotageregels. Om nog maar even in het jargon uh, te blijven. Gaan we straks allemaal uitleggen hoe dat ja. precies allemaal zit? Ja. Theo! Ja, U bent mijn... Uh... Ik ben jouw chauffeur voor vandaag. U bent mijn privéchauffeur. Ja, inderdaad. Ik ga, ik ga proberen om deze vrachtwagen dus, dus naar, uh, naar Hoeveelhaken te rijden. Gaat het Met de... proberen? Ja. Goed, jee, ik, jee ik, dat heb ik dan toe. weer. Luister, luister, ik doe het vandaag voor het eerst. <laughs> hoe, doe... lang, hoe lang zit je al op de weg? Uh, 42 jaar. Alsjeblieft. Maar ik doe het vandaag voor het eerst. We gaan rijden, Theo. Oké, okay, we stappen in. Dan gaan we. En dan zien we wel waar het schip strandt. Uh, waarschijnlijk in Hoeveelhaken. <laughs> we gaan ervoor. Tot straks. Jongens. Nou, kunnen ze een beetje doorrijden dan, John's Hoga? Nou, in ieder geval niet tot de A7 richting Standoom. Daar staat 7 kilometer bij de Weide Wormer. En op de A8, daar staat 4 kilometer van klopend Koenplein. En dan viel op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. 3 kilometer bij Beeldhoven. Een verder probleem op de A58 richting Vlissingen. Want de weg ligt bezuid met betonblokken bij de Vlakentunnel. De tunnel is op dit moment afgesloten. En al het verkeer wordt er omgeleid over de N2 in 89. Wat verwacht je verder nog voor? Vanochtend gisteren werd het druk, hè? Ja, gisteren was het inderdaad behoorlijk druk. Ja, het, is, het, ziet nu, het weer zit nu al ieder geval wel beter uit. Dus ik verwacht eigenlijk een vrij normale ochtendspis. En dat betekent rond half negen ongeveer 200 kilometer file. Oké, okay, tot later. Joehoe. Zochtend van zes tot half tien. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. I get tired and upset and I'm trying to care a little less and I'm too cool, I only get depressed I was told to touch those issues I was told don't worry So it's something to cry about when you're stuck in the night. Down you go u Gaan we naar Spanje, want de Spanjaarden zoeken door de hoge werkloosheid in hun land... steeds meer hun heil in andere Europese landen. In Extremadura zoekt een Nederlands bedrijf koeienmelkers voor de Nederlandse markt. Correspondent Jessica van Spengen was bij de selectiedag. Anda. qué haces, ahora? Estamos metiendo las para el ordeño. Y vayan cinco en una parte y cinco en la otra. Deze koeien moeten naar binnen om te melken. Kinder, kinder. Koe. Kinderkoe. Spreekt al een beetje Nederlands. Klein. Internet. Internet. Hij heeft zich via internet alvast een beetje voorbereid. Allee. Hé, natuurlijk aan. Koeien komen één voor één binnen. krijgen dan eerst allemaal wat jodium. Om de uiers, met een flesje wordt dat erop gespoten. Het gaat er niet zozeer om of deze jongens een opleiding hebben. Het gaat er vooral om hoe ze met de beesten omgaan. Ze staat druk te schrijven en scherp te kijken naar hoe de boeren het doen. Meid Lessa, zij moet beoordelen wie er eventueel naar Nederland mag. Wat we proberen te zien is dat de operators een goede sintonie hebben met de dieren. En ze kijken of ze een goede chemie hebben met de dieren. Sommigen weten heel goed hoe de apparatuur werkt, sommigen niet. Maar dat is niet het belangrijkste, zegt ze. Het animales de mucha productie. Deze koeien doen aan topsport. Ze leveren veel melk. Elke symptoma van stress maakt dat hun productie groeit. Entonces is heel mimarlos. Elke vorm van stress zorgt ervoor, zegt ze, dat ze minder produceren. En dus is belangrijk om dat te voorkomen. Is het ook niet gek dat jullie goede mensen nu naar Nederland laten gaan? Ja, dat is het zeker, zegt ze. Maar dat is de realiteit nu in Spanje. Henk van Zoest, van Trabajada en Hollanda, waarom zijn deze jongens zo interessant voor Nederland? Omdat ze, de mensen die echt goed zijn, opgegroeid zijn op een boerderij... weten wat werken met beesten is. In die combinatie zijn ze belangrijk, omdat we die in Nederland heel weinig vinden. Ja, is dat zo? Ja, gek genoeg wel. Er zijn best een hoop mensen die willen werken op boerderijen. Maar er zijn niet zo gek veel mensen die echt ervaring hebben met beesten... Nou, is dit landbouwpersoneel, maar jullie zoeken meer mensen voor de Nederlandse arbeidsmarkt? Ja, we zoeken vooral uh, mensen met een technische achtergrond en mensen in de zorg. Daar is in Nederland echt groot tekort aan. Maar ja, in Nederland loopt de werkloosheid toch ook op? Ja, maar we hebben heel lang er niet aan gedacht dat we mensen een vak moeten leren. En een vak kan zijn van MBO tot universitair. En in de techniek of in de zorg bijvoorbeeld, maar ook in de landbouw. De productiesectoren die hebben we een beetje verwaarloosd, denk ik. Alleen water, hè? helemaal. Ik ga hem in de kamer. Ik ga hem in het Frans. Het is Ik spreek nog niet zo goed Nederlands, zegt hij. Hij is hier hooi aan het verspreiden op de grond voor de koeien. We gaan hem in kamer. Oh, hij is eigenlijk het bed aan het opmaken voor de koeien. En waarom zou je in Nederland willen werken? Je zegt dat in Nederland Me gustaría conocer een nuevo lugar. Me gustaría también aprender een nuevo idioma. Hij zou het leuk vinden om naar een nieuwe plek te gaan. Om een nieuwe taal te leren. En hij vindt het fijn om op de boerderij te werken. Ja, het is hier natuurlijk heel erg lastig om nu werk te vinden. Deze jongen zit al negen maanden zonder werk. Ze zijn er allemaal doorheen. Maite, is het al duidelijk wie er naar Nederland mogen? Er zijn er dus twee die waarschijnlijk mee naar Nederland mogen als ze willen. En die andere die hebben pech. Y los otros tienen mala suerte. Niet todos pueden irse, porque no todos valen, o al menos no los consideramos adequados. Ja, ze kunnen niet allemaal gaan, zegt ze. Want we vinden ze zeker niet allemaal geschikt. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Het is er op of eronder voor Frans Wekers vandaag. Wekers hoofd ligt op het hakblok, schrijft het AD vanochtend. Staatssecretaris moet zich vandaag in de Tweede Kamer verantwoorden voor het grootschalig misbruik van belastingtoeslagen door Oost-Europese bendes. Het zal in de Kamer vooral draaien om de vraag wat Wekers nou wel of niet wist van de fraude en wat hij eraan heeft gedaan. Iets na zeven uur spreken we Bram van Ooyek van GroenLinks over het debat. We betalen allemaal 300 euro te veel zorgpremie door fraude en slim declarerende instellingen, schrijft de Telegraaf op de voorpagina. Gisteren meldde die krant al dat instellingen jaarlijks zeker 3 à 4 miljard euro te veel bij zorgverzekeraars declareren. In de New York Times maakt Angelina Jolie bekend dat ze beide borsten heeft laten amputeren. Actieze schrijft in een persoonlijk verhaal dat ze dat gedaan heeft omdat ze zeer hoge kans heeft op borstkanker. Haar moeder overleed op 59-jarige leeftijd aan de ziekte. Jolie vertelt dat ze haar behandeling en operaties geheim kon houden omdat ze gewoon door is gegaan met haar werk. Door er nu over te schrijven in de krant hoopt ze dat andere vrouwen beseffen dat ze zich goed moeten laten informeren over de opties en gevaren. Ze wil ook dat zij beseffen dat ze proactief kunnen handelen. Het was geen gemakkelijke beslissingen, maar nu kan ik mijn kinderen zeggen... dat ze niet bang hoeven te zijn hun moeder te verliezen aan borstkanker. Al dus Jolie. Provincies moeten natuurgebieden onderling kunnen ruilen. Dat smelt trouw. Door de ruilverkaveling kunnen er grote reservaten ontstaan... die nog maar één beheerder hebben. En Dat zou de kosten fors omlaag brengen. Denken gedeputeerden in Drenthe, Overijssel en Gelderland. Het probleem is dat uitgestrekte gebieden nu in handen zijn... van een groot aantal verschillende natuurorganisaties. En Ze plaggen allemaal hun eigen stukje heide... en verzorgen zelf de houtoogst. En door de kleinschaligheid zijn de kosten hoog. En we zeiden het al zo dadelijk na het journaal neer over het hakblok, de staatssecretaris en uh, de oppositie met het bel in handen. Blijf luisteren.